Dan u het hoorspel een makkelijk nummer. U hoort Sivian Lampe, Hans Kuiper. Ja, hallo? Met wie spreek ik? Met wie spreek ik? Sorry, met Barbara. Barbara wie? Barbara wie? Gewoon Barbara de Smet. Wie bent u? Ik ken geen Barbara. Met wie spreek ik eigenlijk? Welk telefoonnummer heeft u dan? 2471. 2471. Dan heb ik dus uw nummer gedraaid. Ja. En dat is dus het verkeerde nummer. Kan iedereen gebeuren. Dag hoor. Wacht even, wacht even. Wie zegt ons dat het toch geen goed nummer kan worden... Nu zijn we toch al aan het kletsen. Laat ons nog even verder praten. Ik ben, zeg maar, zeg maar Peter. Ken ik niet? Nee, natuurlijk ken je me niet. ken jou ook niet, althans, niet goed, want jij kent mij niet. Maar is dat een belemmering? Als je wilt praten, dan moet je wel iets zeggen. Natuurlijk. Wie wilde je eigenlijk bellen? Tja. Tja. Dit wordt zo wel een moeilijk gesprek. Tenzij we het beëindigen. Nee, niet beëindigen. Bel je vaker naar vrouwen? Hoe bedoel je? Nou, vrouwen. Alleenstaande vrouwen. Ben jij dan alleenstaand? Dat hoef ik jou toch niet aan je neus te hangen? Nee, natuurlijk niet. Maar jij bent erover begonnen, niet ik. Ik heb geen zin in dit gesprek. Wacht even, even wachten met ophangen. Jij hebt dan wel geen zin in dit gesprek, maar ik wel. Dat is mijn zorg niet. Ik heb recht op een gesprek. Dit gesprek. Ik zou niet weten waarom. Omdat ik jouw nummer gedraaid heb. Dat zegt toch niks? En jij hebt opgenomen. Nou, en? Dan moet je mij te woord staan. Daar heb ik recht op. Ik weet trouwens dat je alleen woont. Hoezo? Gewoon, zo. Als jij mij kent, dan heb ik recht om te weten wie jij bent. Noem mij maar Peter. Dat heb ik al gezegd. Wat is het in hemelsnaam voor onzin? Als je me niks anders te zeggen hebt, dan hang ik op. Nee, niet ophangen. Je moet even naar me luisteren. Oké, okay, ik luister. Je woont mooi. Maar dit is toch onvolwassen gedrag? Het is een mooi huis waarin je woont. Je hebt het mooi ingericht, antiek en zo... Hoe weet jij dat allemaal? Niet waar je nu zit. Nee, daar niet. Je zit nu immers in de hal. Daar hangt de telefoon. Heel chic. Ik bedoel speciaal je kamer. Ben je er nog? Barbara, ben je er nog? Ik sta perplex. Wat wil je? Wil je iets van mij? Je bent nog niet zo lang geleden ziek geweest. Erg ziek geweest. Klopt dat? Je bent eigenlijk pas beter, klopt maar dit is toch... Ik, ik best... maakte me zorgen om je. Maar gelukkig ben je weer helemaal opgeknapt. Echt weer de oude Barbara, reken maar. Oh, wat zeg ik nu toch, de oude Barbara. Dat is een vergissing hoor. Je bent nog jong, hè? Barbara, nog jong, hè? Zo lekker jong en alleenstaand. Heb je zelf gezegd. Weet je dat je eigenlijk maar weinig aan de mensen hoeft te vragen? De meeste dingen zeggen ze zelf... Ben je er nog? Jij bent smakeloos en harteloos. Nee, nee, nee, Barbara, dat moet je niet zeggen, omdat dat niet waar is. De meeste dingen zeggen de mensen zelf. Je kunt de mensen alle dingen over zichzelf laten zeggen. Laten we eens een willekeurig voorbeeld nemen. Jou bijvoorbeeld. Bijna zonder dat ik iets vroeg, meld je je met Barbara. Zonder blikken of blozen zeg je dat je de smet heet. Vlak daarop zeg je je telefoonnummer. En weer even later bevestig je dat je alleen woont. Wat je overigens zelf al had gezegd. Is dat een bewijs of niet? Een duidelijk bewijs. Maar hoe weet jij dan dat ik in het ziekenhuis ben geweest? Volgende bewijs. Ik heb niet gezegd dat jij in het ziekenhuis bent geweest. Dat zeg jij. Althans, je ontkent het niet. En dus is dat bevestigd. Houd jij van uh, mieren? Natuurlijk hou jij van mieren. Wie houdt er niet van mieren? Iedereen houdt van mieren. Dus hou jij ook van mieren. Zie je? Alweer een bewijs. Je bent gek. Daar kom je wel achter. Ik zeg niks meer. Dat is niet verstandig. Ha, ha, ha. Wie het laatst lacht, lacht het best. Zeg, weet jij hoeveel soorten mieren er zijn? Dat weet je niet, hè? Ja, de gewone huistuin- en keukenmier, die kennen we allemaal. En de rode bosmieren, dat gaat ook nog wel. Maar al die anderen? Wist jij, zeg, Barbara, wist jij dat er 387 verschillende soorten mieren zijn? 387? Ben je er nog? Barbara, ben je er nog? Ik zeg niks meer. Prima. Als je maar niet ophangt. Om nog even met die mieren door te gaan... hier zijn mieren lastig, maar niet gevaarlijk. Dat is niet overal zo. Heb je ooit van de rode tropenmieren gehoord? Nee, zeker. Nee, dat zal wel niet. De naam zegt het al die leven in de tropen. Ze leven daar in kolonies. Duizenden bij elkaar. Ze hebben een grootte van wel drie centimeter... In grote bergen zand van soms wel tien meter hoog. Daar zitten ze in. Heb je dat ooit gezien? Zal wel niet, hè? Barbara? Sorry, hoor. Ik wist even niet meer dat je niks meer zou zeggen. Tja. In die landen, daar voeren ze er zelf straffen mee uit. Met die rode mieren dan. Niet leuk, hoor. Weet je hoe dat gaat? Zal ik dat eens zeggen? Ze pakken de verdachte, die niet bekend heeft uiteraard. Als je wel bekend heeft, dan gaat gewoon meteen de kop eraf. Uiteraard. Nee, hij moet niet bekend hebben. Ze pakken hem dan beet en trekken rats de broek van zijn kont. Handen worden onder de kuiten gebonden... en dan worden ze zo met het blote gat op die mierenberg gezet. Op veilige afstand wordt er dan met een lang stuk hout in de berg geroerd. De mieren komen in beweging en doen hun werk. Reken maar. Er wordt van harte bekend, maar meestal is het dan te laat. De mieren vreten zich en weg... Omhoog. Als ze niet bekennen is dat een rottige dood. Als ze wel bekennen ook. Waarom vertel je mij dit allemaal? Wat wil je van me hebben? Ja, als je dat zou weten zou het gesprek vlug beëindigd zijn. Daar laten we het voorlopig maar bij. Maar nu een antwoord op je vraag. Ik vertel je dit verhaal om je aandacht vast te houden. Als ik niks zou zeggen zou je al vlug de woon op de haak leggen en dan zou je nog gelijk hebben ook. Maar ook vertel ik je dit allemaal omdat je geen besef hebt van wat er buiten je gezichtsveld allemaal gebeurt. Neem nou jou. Heb jij er enig benul van wat er in de kamer naast je gebeurt? Nee toch? En dat is toch heel dichtbij? Maar dit is toch belachelijk? Dat moet je niet zeggen. Soms is iets zo nabij dat je er geen erg in hebt. Ik weet het, je bent gek, hartstikke gek. Ik hang op... Dat zou ik niet doen als ik jou was. En waarom dan niet? Omdat ik dan genoodzakt zal zijn om misschien naar jou toe te komen. Oh ja? Ik druk me misschien wat verkeerd uit, ja... ...want ik zei dat ik misschien naar je toe zal komen. Sorry hoor, want ik zal niet misschien komen, ik zal zeker komen. Ja? Ik zal zeker komen. Dat moet ik eerst nog zien. Ik zou niet weten hoe. Vergeet niet dat ik weet hoe je heet. Barbara. Barbara de Smit. Dat zegt niks... En dat ik je telefoonnummer heb. 2471. En dan is het natuurlijk heel erg makkelijk om je adres te vinden. Even kijken. Sanders, Sauben, Simon, Sneeveld, wacht. wacht, hier heb ik het al. De Smet. Barbara de Smet. Telefoonnummer 2471. Woont in de Begoniastraat 36. Zie je wel? Een kind kan de was doen. Je woont in een mooie buurt. Mooie huizen staan daar, alleen, uh, alleen wat eenzaam daar, vind je niet? Vooral s'avonds, zoals nu. Ben je nooit bang, Barbara? Ben je nu niet bang? Je hoeft niet te komen als dat tenminste je bedoeling is. Iemand die mij lastig valt, maakt direct kennis met mijn derde dan. <laughs> Kijk eens aan, haar derde dan. <laughs> Weet je dat ik altijd moet lachen als ik op studio Sport, dames judo zie? Ik vind die kleding zo onvrouwelijk. Eigenlijk vrouw-onvriendelijk. Je zult wel merken wat een derde dan betekent. Nee hoor, want ik heb niet de minste behoefte om bij je langs te komen. Alleen als je me dwingt. Weet je dat ik sport voor vrouwen zo acharmant vind? Heb je wel eens gelet op vrouwelijke wielrenners? Wielrensters dus eigenlijk, met van die rare glimmende strakke zwarte broeken. Vaak denk ik, ja, eigenlijk mag dat niet, maar toch. Wat zouden ze... Onder die wielrenbroeken aan hebben. Ja, het is een ondeugende gedachte, dat geef ik toe. Mannen, wielrenners dus, smeren het kruis in de wielrenbroek dik in met vet. Dik in met vet. Wist je dat? Barbara, wist je dat? Zou dat lekker zitten? Waarom zouden ze dat doen? Voor de steenpuisten heb ik wel eens gehoord. Wat zeg ik nou toch weer? Voor de steenpuisten. Ik bedoel natuurlijk tegen de steenpuisten. Zouden vrouwen dat ook doen? En zou dat lekker zitten? Barbara. Vieserik. Ik weet niet wat jij ervan vindt... maar ik vind dat wij een goed gesprek hebben. Wij samen bedoel ik. Een beetje eenzijdig, dat wel... maar wel een gesprek met Niveau, vind je niet? Wie zal het zeggen? Wat bedoel je? Wat ik zeg. Wat bedoel je met wie zal dat zeggen? Jij toch? Oké, okay, oké, okay, ik zal het zeggen. Zeg het dan. Wat? Nou, laat maar. Blijft dit zo doorgaan? Ik bedoel dit gesprek waar ik niet de minste behoefte aan heb. Je kunt dit toch nauwelijks een gesprek noemen... wat jij praat en bepaalt wat we het over zullen hebben. Denk je nou heus dat al die onzin die jij uitkwam mij interesseert? Denk je dat heus? Dat denk ik ja. Wat heeft dit allemaal voor zin? Tja, dat is iets wat je nu niet begrijpt. En als je het begrijpt, later, dan schiet je er niet veel mee op. Je bent gek. Nee, dat ben ik niet. Tenminste, niet in die richting die jij nu voor ogen hebt. Met hetzelfde recht kan ik jou gek noemen. Is iedereen niet een beetje gek? Tot op zekere hoogte dan. Want wie is normaal? Wie zal het zeggen? Ik niet, althans, niet van mezelf. Niemand kan van zichzelf zeggen dat hij normaal is. Net zo min als iemand kan zeggen dat hij knap is. Of, of dat zij knap is. Ik bedoel dat in de aantrekkelijkheid. Ik bedoel het niet als verstandelijk. Hoewel het hetzelfde woord is, is de interpretatie van het woord toch geheel verschillend. Iemand kan verstandelijk knap zijn, maar lichamelijk afstotend. En andersom ook. Dat spreekt, want ieder mens is uniek. Zoals je weet. Tenminste, dat mag ik veronderstellen. Maar wat klets ik toch. Inderdaad. Heb je enig idee hoe lang je me nog op deze manier bezig zult houden? Het begint me aardig te vervelen. Ik heb wel wat andere dingen te doen dan hier aan de telefoon te zitten. Zoals? Dat hoef ik jou niet aan je neus te hangen. Ik, ik ben halverwege mijn werk. Je zou de rotzo hier eens moeten zien. Zal ik komen kijken? Jij blijft waar je bent. Ik wil je niet zien en ik wil zeker niks met je te maken hebben. Dat heb je al. Je wil toch niet zeggen dat die telefoongesprekken toe zullen leiden dat wij iets met elkaar te maken zullen hebben? Wie zal het zeggen? Misschien zonder dat je het weet. Kijk, je hebt daar niet altijd erg in... maar neem nou bijvoorbeeld eens de lucht. Die heeft toch iets gemeenschappelijks? De lucht? De lucht, ja. Niet de wolken, het zwerk, zo gezegd. Nee, de lucht die we inademen. Jij en ik. En dat inademen, dat bepaalt de betrokkenheid niet. Nee, het inademen niet, maar het uitademen wel. Misschien weet je het niet, maar bij het uitademen neemt die lucht altijd iets van de persoon mee naar buiten. Dat iets, zal ik maar zeggen, dat mengt zich in al die andere lucht en dat ademen anderen weer in. Jij ook. Daarom meen ik met recht te mogen zeggen dat wij samen iets gemeenschappelijks hebben. Zullen we stoppen? Waarmee? Met dit gesprek. Luister, jij bepaalt dat niet, dat regel ik als je maar goed weet dat ik de hoorn ga neerleggen. Jij legt de hoorn niet neer. Je moet één ding goed weten. Ik sta binnen een paar minuten bij je op de stoep. Oké. Okay. Ik beloof je... als je de hoorn niet neerlegt en naar me blijft luisteren... dan zul je nooit meer iets van me horen. Dat beloof ik. Erewoord? Erewoord. Tenzij jij zelf contact met mij wilt opnemen. Reken daar maar niet op. Dat moet je niet zeggen. Ik weet zeker dat je mij, laten we zeggen, binnen het half uur zult bellen. Dan zal ik toch eerst je telefoonnummer moeten hebben. Natuurlijk. En ik zie geen enkele reden die mij zo noodzaken jou te bellen. Als sterren flonken de hemel staan. Oh. Het maandje oh. schijnt met gulle is heel de natuur vol met het vuur der liefde? Schenkt niemand op aarde nog enige waarde aan de Hoor je, Barbara? Hoor je dat geluid? Dat is jouw bel. Uitstekend, uitstekend. Nu zul je wel moeten kiezen. Wat bedoel je? Of blijven doorpraten of de deur openmaken en dus de horen neerleggen. Die keuze is al gemaakt. Als ik jou was, zou ik maar vlug de deur openmaken. Natuurlijk. Maar eerst nog even dit. Ik heb je al in het begin van dit telefoongesprek dingen over jou verteld... die ik normaal gesproken niet zou kunnen weten. Je zou dat een bijzondere eigenschap van mij kunnen noemen. En laat ik je tot slot van dit gesprek nog iets zeggen. Zometeen leg je de hoorn neer en dan zul je iets in je kamer naast je ontdekken. Dat zul je niet plezierig vinden. Zeker niet. Laat ik je dit zeggen. Ik weet het antwoord op je probleem... en ik zal je helpen dat probleem op te lossen. Je bel gaat weer. Dat weet ik, dat is de afspraak. Na drie keer bellen maak ik open... tegen ongewenste bezoekers. Snap je? Goed, we hangen op. Jij gaat naar je kamer en... en belt mij terug. Dat adviseer ik je. Dat draag ik je op. Mijn telefoonnummer is 2255. 2255. Een makkelijk nummer. Dag, Barbara. Bedankt voor dit gesprek. Rare wind. Wat zou die bedoelen met dat er iets in mijn kamer is... wat ik niet plezierig zal vinden... Nee, hè, te schoft. Mijn kamer is leeg. Mijn kamer is leeg. Ik, ik ben bestolen. Daarom hield hij mij zo lang aan de praat. Ik ben erin getrapt. Oh, maar ik zal hem krijgen. Twee, twee, vijf, vijf. Vertonde schoft. Met de politie. U heeft geluisterd naar het hoorspel Een makkelijk nummer van Gerard Ulijn. Barbara werd vertolkt door Vivian Lampen en Peter door Hans Kuiper. Productie Ginny van Duren, regie Johan Dronkers, techniek Hans Rikkert de Koe en Ferry van Nimwegen.